Lot Thomassen met het ennohoreca. Annette van der Zijl krijgt dit jaar de Gouden Gansenveer. De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die veel betekent voor het geschreven woord in Nederland. Van der Zijl is bekend van bestsellers als Sonnyboy en Anna. Ook schreef ze een biografie over Prins Bernard. De jury roemt van der Zels goed gedocumenteerde en zeer vaardig geschreven levensverhalen. De schrijfster krijgt de prijs op 5 april uitgereikt... De Gouden Ganzenveer werd eerder toegekend aan onder andere Remco Kampert en Adriaan van Dis. De Britse politie heeft de identiteit vastgesteld van het lijk... dat op nieuwjaarsdag werd gevonden op het landgoed van de koninklijke familie bij Norfolk. Het is een 17-jarig meisje uit Letland. Volgens de politie is ze vermoord. Haar lichaam werd op 1 januari gevonden in het bos van landgoed Sandringham. Het lag een paar kilometer van de koninklijke verblijven... maar in de buurt van een stal die de koningin gebruikt... Koningin Elisabeth bracht de feestdagen met haar familie door op het landgoed. De Tsjechische schaatster Martina Sablikova is voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden. Ze won de afsluitende 5000 meter met overmacht en haalde daarmee haar derde afstandsoverwinning. De Duitse Claudia Pechstein maakte op de slotafstand haar achterstand op Irene Wust goed en werd tweede in het klassement. Voor Wust resteerde brons. Vierde werd Linda de Vries, net voor Diane Valkenburg... De laatste Nederlandse, Anouk van der Weijden, werd negende. Bij de mannen won Sven Kramer de 1500 meter en verkleinde daarmee de afstand achterstand op klassementsleider Jan Blokhuizen. Het onderlinge verschil is nog iets meer dan een seconde met nog alleen de 10 kilometer te verrijden. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Morgen bewolkt en af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS journal Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er wordt op snelheid gecontroleerd op de a 6 joure lelystad tussen knooppunt Joure en Emmeloord. A12-Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veendendaal. En de A67-Eindhoven-Duitse grens tussen Venlo en de grens. Tot zover de verkeersziening.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 Op het repertoire waarvoor iedereen uitgenodigd wordt voor, de, voor, de, voor, de, voor de, die voor uh, zingen en gezelligheid houdt. Hoort zegt het voort. Café Omstee, Zeestraat 62. Wil je daar meer informatie gaan naar www.omstee.nl En Jazz in Zandvoort van Lydia van Dam.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 Aan te schaffen heeft u slechts 90 euro toegang tot alle negen concerten. Bovendien ontvangt u dan een gratis drankje, een schitterende compilatie-DVD. En uh, deze zijn te zien uh, met de DVD die uh, de afgelopen tijd is opgenomen door Dennis Plantinga. Te zien zijn onder andere Geetje Kouwveld, Harry Allen, Dimitri Bajewski, G-titulaar. g titelaar Dat is bekend hey, toch? G-titulaar. Is, wie is dat ook weer? Oh nee, dat is Giet. Nee, g. Die zit ook bij uh, Café Omsteen. Met de accordeon Oh dat was het ja Dat is schijn. Maar ik, ik giet Ik ken Giet Dus die ruimtevaart onderzoeker En uh... Nou ja Bart Plateau Sjoerd Dijkhuizen En nog vele andere Het sfeervolle theater Biedt plaats aan 200 personen Het vindt me plaats in gebouwde krocht Betaalt 18 euro of, of 15 euro per persoon Studenten 8 euro Meer informatie vind vinden op www.jessinzandvoort.nl. Dan hebben we nog um, Het laatste evenement Wat we vandaag gaan behandelen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 By those hard-faced queens of misadventure, God knows what is hiding in those weak and sunken lights, Fiery thrones of muted angels. you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 En als linkerhand een bakje met heerlijke nootjes. En op de achtergrond hoor je dit liedje. Rose Royce en Best Love. En we zijn weer in de realiteit. We kijken weer naar buiten en het is koud. Het is, het is vies weer. Maar ja, we hebben toch eventjes, eventjes in de zomerperiode gezeten, toch? Het was eventjes was het nog, wel even, was het nog wel even lekker. We ja, het het donker te worden al langzaam buiten. Het wordt nu al ja, donker. Waars. We moeten gewoon snel naar de, naar de zomer toe. Hé, hey, ik heb een, een bericht gevonden. Ik moest er wel om lachen. Want uh, de sociale vaardigheden van honden... die lijken namelijk op die van jonge kinderen...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 hier. Nou ja, gaan, ze waren ook in de, in de uh, Midden Ocean. BFF heet dat, hè? Ja. ja. BFF, uh, Midden-Oosten. En ze doen alles voor haar, hè? BFF, uh, Maar wat heeft, en dit en Wat heeft ja. zij bereikt? Ze heeft niet echt iets bereikt. Maar ja, ze heeft uh, meegedaan van toch met. Hoe uh, uh, is dat? Bij shows. Ja, en uh, was het niet. Bij uh, Baywatch? Nee, dat is Pamela. Uh, Pamela Ensen. Pamela, Pamela Enerson. Dan gaan ze allemaal elkaar ja. Nou ja, uh, met nieuw huis Ik zeg één ding, ik ga hem in ieder geval niet kopen en ik hoop dat geen enkel randische nog gaan draaien. Maar ze heeft een, dat ze een relatie heeft met uh, Afrojack, hè? Ja. Ze stond uh, bij het podium ah, ah. en dan ga je dus weer geruchten dat Afrojack helemaal gek van haar werd. En dan heeft hij ja, ja, maar dat hij uiteindelijk gezegd bleek gezegd, het niet waar Het ja, was niet waar. In dit... Uiteindelijk bleek het dus niet waar te zijn. Noin. En uh, nou ja, binnenkort hopelijk meer informatie over Pers Hilton en Afrojack.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 Nu officieel Beyoncé bevallen van een, uh, van een meisje. Het meisje heet Sean Corey Carter. Waarom Carter na JC heet, heet zo? Carter. De zondagmiddag van Zandvoort, ZFM Zandvoort, zondag in Kemberland, Dat is waarnaar hij luistert. Met nu de Daniel van Mats Langer. down. But sometimes it feels safer waiting It's beautiful at the top But I never really get a chance to stop It feels like I am falling again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 Moet je weer een ander jaar al zeggen? Anderjaar ander jaar toch? Het laatste jaar dat de wereld bestaat, jongen. Ja, Heb je nog dingen die je gaat doen voordat de wereld vergaat? Nee, want die wereld vergaat niet. Maar nee, ik denk het ook niet, toch. Ja, nou, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Zondag in Camerland. Aldo, jij dank je wel. Rudy ook bedankt. En, uh, Nou een hele fijne werkweek. Het gaat weer een beetje beginnen, hè? Ja, al uh, het leefje gaat weer van start. Nou, ja. Vier vroeg op voor uh, werk, school.